de velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen voor de EU aangekondigd van 30%. De heffingen gaan op 1 augustus in, zegt Trump op zijn sociale mediakanaal. Ook op goederen uit Mexico komt een heffing van 30%. Trump stuurt dreigbrieven met importheffingen naar allerlei landen en handelspartners zoals de EU. Het Russische leger heeft afgelopen nacht opnieuw een grote luchtaanval uitgevoerd op verschillende plekken in Oekraïne... Onder meer in het noordoosten en het westen van het land werden steden getroffen. Lokale autoriteiten spreken van zeker twee burgerdoden en twintig gewonden. Volgens het Oekraïnse leger werden bijna 600 Russische drones en 26 raketten afgevuurd. Daarmee is het zeker de vierde omvangrijke luchtaanval van deze maand. Een man van 25 is aangehouden voor het mishandelen van twee boa's in Alkmaar... Een handhaver werd bewusteloos geschopt en de ander werd bedreigd met een mes. De verdachte reed op een scooter op een plek waar dat niet mocht. Toen de boas hem aanhielden, ontstond een gevecht. Kort nadat hij probeerde te ontkomen, werd de man opgepakt. Bij een bombardement in het midden van Myanmar zijn zeker 22 mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden, meldt persbureau AP. Het leger bombardeerde een boeddhistisch klooster ten westen van de stad Mandalay. Sinds een aantal weken zijn in dat gebied zware gevechten tussen het leger van Myanmar en gewapende verzetsgroepen. Vanwege de gevechten hadden 150 mensen juist een veilig heenkomen in het gebombardeerde klooster gezocht. Een man van 39 is aangehouden in verband met de dood van een vrouw in Kaatsheuvel. Ze werd vanmorgen gevonden in een bad in de tuin van haar huis. Volgens de politie zijn er verdachte omstandigheden. De man die is aangehouden is geen huisgenoot van de vrouw.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 Massa tenere a vado un super burno un po' come te, poi che avresti di speciale, che in un altro non c'è, che idea, dale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, dale idee, attento lei in un galasarlei, ti fa girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi scusa, in fondo scusa. La tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata. Lei san fatta un risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litres s'è si scolata. Lei sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata. A tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di Ma sembrava una patata, la chiappata, l'ho follata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Che si dice così no e poi, che idea. Quale idea? Non me dite lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Poi malitosa ma saprà bada un super bullone. Tocca a me. E poi di speciale che in un altro no non c'è. Che idea? Vale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Vale idea? Uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Val je niet in slaap. <lacht> <Dat is alles. lacht> zo erg is het toch ook weer niet nee. met de muziek. Nee. nee, We doen ons best hoor met uh, lekkere zonnige muziek aan het begin van het uh, tweede uur. Pino Dion. Zo heet die man en Quale ID. Het is het uh, tweede uur met uh, daarin uiteraard weer uh, nieuws voor Zandvoort en de regio. Maar dat niet alleen hè, want uh, je hebt ook een volgens mij best wel lange evenementenagenda. Ja, ik heb wel het een en ander aan evenementen staan op het lijstje inderdaad. Ah kijk, kan je al wat uh, verklappen of dat nog niet? Uh, wat, wat, wat moet ik verklappen dan Rob? Nou ja, wat, uh, wat is het hoofdevenement de komende dagen? Nou dit weekend is dat op het circuit denk ik. Aha, ja, de Summer Trophy. trophy. Ja, ja, ja he? heel goed, ja, ja, ja, ah, goed ja. ja, heel goed. Zeker. En uh, ja, dus op circuit Zandvoort, maar ook op uh, zolder wordt er uh, flink uh, gereisd. Op je zolder? Ja, op mijn zolder. Nou, dat oh, weet ja? niet, maar uh, <laughs> <laughs> nou ja, het klinkt, uh, klinkt in ieder geval wel zo. Waar we zal die naam nakomen komen eigenlijk, Zit ik me nou? De... Nou, nou, even Wikipedia erop. Uh, ja, ik ja. ga dat eens even opzetten. Ga je dan? even Wikipedia-en ja. en dan uh, horen we het zo meteen. Want uh, we gaan naar Zolder in België, daar hebben we het dan over uh, voor uh, Randall Lawson. Het derde uur met de Pit Report, zo rond en nabij uh, kwart over vier. Ja, gisteravond was het uh, Friday Nights. En uh, ja, in uh, 1987 heeft uh, Johnny Kemp uh, deze plaat gemaakt over de Friday Nights. En kreeg altijd een loonzakje, weet je wel, aan eind van de week. En dat just get Friday Nights. Het Allemaal nog via het uh, loonzakje. En die kreeg je op uh, vrijdag uh, als je weer een week uh, hard gewerkt had. Just Cup Friday Night. Johnny Kemp. Blijft uh, gewoon een lekkere dansbare plaat. Ook uh, voor tegenwoordig zal hij zeker niet uh, staan. Deze grote hit uit 1987. Nou, uh, ik heb helemaal geen last meer van Thomas gehad uh, tijdens uh, de muziek. Want jij was uh, druk aan het uh, googelen en ja. uh, weet ik veel wat allemaal. Want, uh, en ik ben er nog steeds niet achterop. Nee, want het enige waar, enige waar, waar ik... komt Zolder vandaan? Uh, België. Ja, nee. dat, <laughs> dat, dat stappen we. Maar nou nou, het heet uh, voorheen in de jaren zestig het, het, het circuit van Terlamen. Oh. En daarna is het het circuit van Zolder geworden. Omdat het uh, voor de komst van de Formule 1 is het op de schop gegaan. Toen is, het, uh, um, is er een architect opgezet. Namelijk uh, meneer Hugernholz. Hé, hey, die kennen we wel die van kennen de we bocht wel natuurlijk. Ja. Precies. En sindsdien heet het Zolder. Dus ik denk dat hij dat op zijn Zolder bedacht heeft. Dus hey, dat is ja. waarschijnlijk. En, uh, het komt uh, op Zolder altijd weer uh, goed, uh, toch? Trappertje ja. op en dan ben je op Zolder. Daarom. Ja, nee, mooi, uh, mooi circuit trouwens. Er komen jaarlijks uh, meer dan 400.000 mensen naar het uh, legendarische circuit van uh, Zolder. Ja. En zo ook onze eigen rende Lawson met zijn ITCC natuurlijk. Ik ben heel en die benieuwd. hebben daar een heel mooi weekend. Uh, dit weekend gaan we straks uh, van hem horen in Super. de pit Reports. Ja. En wij gaan weer een lekker plaatje draaien. Nou, zometeen weer wat uh, informatie met je doornemen. En als ze toch een beetje aan, aan de platen uh, zitten. Eigenlijk kan ik, kan ik deze niet <lacht> draaien. Maar ja, omdat ja. ik uh, toch wel heel aparte muziek uh, vandaag draai... Uh, past die er in één keer tussen... De single van de rapper Tony Scott. Daar heb je waarschijnlijk nooit nee. van gehoord. Nee. Nee, die had een hit met onder meer That's How I'm Living. En zijn grootste hit, dat was The Chief. Tony Scott, Nederlandse rapper. Komt hij aan hoor. to get it. What's up? We still do not know what's bringing it. Next, what I do just now is simply calling it the ratskin. In fact, I am an Indian. Not bragging or boasting. Maybe having you thinking what an Indian who's bringing this, and forcing us to do what he tells us. Listen, my target, you misunderstand it completely, my brother. And just like all the others, you and me, we're all just human beings with different skin colors. So what? Maybe you're white, or yellow, or black. Remember one thing: be proud of that. I'm a skin. Maybe you know me as stony, but you can also call me. The Chi Do you feel it? The bass is steady pumping Ramming up your body Gets your feet jumping around You lost control of them They're automatically dancing You ain't got a chance to stand still, I see your feet already tapping, your fingers snapping, just let your hands clap too, and get on down now, I know you want it, you have to admit it, the chief is on the set, yes I'm operating, cunning like a rat skin who was hunting, I'm like a hog observing you, attacking, at the right time to funk you off, and then you know it's me, Tony, also known as the Chief. Don't despise it, learn your take cause life ain't just the beautiful things like having much money. A lot of women know you better think about the day society, it's getting harder to get a JOB. When you're not educated, so be sensible and don't play with your future. You gotta understand once well, you will be glad about the things that teachers taught you. Yeah, then you can profit with the membership card saving your pocket and you keep surprising. That's the whole idea. You get it from the man also known as the Chief. Deze beste man, de rapper en zanger Tony Scott... die heeft diverse plaatjes uitgebracht in de jaren tachtig... waaronder deze, The de Chief. En uh, ja, hij heet helemaal geen Sco Tony Scott uh, trouwens. Hij heeft gewoon echt een uh, Nederlandse naam, uh, Thomas. Hoe heet hij dan? Ja, ik ga het even opzoeken. Hij heet uh, Peter van den Bos. heet hij. Peter van den Bosch. Peter van den Bos. En hij noemt zich The Chief. Oh, The Chief. The Chief. Dus Tony Scott, The Chief... Het is uh, tijd voor een uh, berichtje en uh, we laten oh, het uh, oplossen. Uh... Nu snap ik hem. Het liedje heette Tony Scott. Nee, The Chief. Hij noemt zichzelf de chief. Oh, dat is hij Tony Scott. <laughs> oh, zo. En Tony Scott, dat is Peter van der Bos. Oké. Okay, Snap nou, je hem nog? Mooi verhaal, Rob. Ja, toch ook. Zeker. <laughs> nou, wat ook een mooi verhaal is, is dat we twee uh, nieuwe jeugdhonken uh, krijgen in Zandvoort. Ja, klopt inderdaad. Er worden dus in opdracht van de gemeente Zandvoort twee nieuwe jongerenontmoetingsplekken gerealiseerd. Bedoeld uh, om de jongeren in ons dorp een veilige, gezellige en ontspannen plek te bieden. Ze kunnen daar samenkomen, sporten, chillen en hun ideeën uh, delen samen. Uh, de eerste locatie in, uh, komt in Noord op het grasveld langs het spoor. Uh, ja, dat is helemaal achterin zeg maar, bij, uh, op de hoek van de Schraven Schravenzandenstraat en de Wattstraat. Dat krijgt dan een uh, modern blauw overdekt gebouw met zitplekken, tafeltjes en een ruimte voor... Uh, ja hun activiteiten doen en wat ze, do wat okay, ze willen doen. Oké, is dat zeg daar maar. bij die uh, autohandel van de veld en de vrachtwagens? Ja, in die hoek daar. Dan. In die hoek, oké. Ja, okay. ja je kan daar, het zit zeg maar naast uh, waar de duinen in kan lopen. Ja, oh, ja, nou, dat kent iedereen wel, hè? Ook, Daarom, uh, van, bij het de, van, tunneltje. Van de, van de golf, uh, zeg maar, toch? Nee, nee, bij, oh. bij, bij het tunneltje, bij uh, het spoortunneltje. Nou ja, het Mag zal het wel. Ik komt kom er niet vaker, dus <laughs> uh, maakt niet uit. Maar daar komt uh, dus uh, daar een mooi dus blauw een... gebouw. Ja, en er komt er nog eentje. Uh, uh, die komt bij het Friedhofplein, naast het sportveldje en de fietsenstalling. Uh, dat wordt een half open groen gekleurd gebouw met bankjes, een klimrek en een uh, mogelijkheid voor een bokszak. Uh, zodat jongeren daar ook uh, wat sportiefs kunnen doen. Oké, okay, even boksen zeg maar, uh, daar uh, ter plekke. Dan uh, kan je beter uh, op die zak doen dan als op elkaar, denk Ja, ik. dat is sowieso. <laughs> dus, uh, ja, en als je er geen zak meer aan vindt, dan uh, moet je wel uh, overschakelen op je vrienden, toch? Ja, precies daarom. Ja, nee, maar een uh, mooi, uh, mooi initiatief van uh, de gemeente. Twee uh, nieuwe plekken voor uh, de jongeren hier in Zandvoorts. Ja. En die uh, plek van het uh, Friedhofplein, dat is uh, diezelfde plek uh, waar uh, asbest uh, gevonden was. Ja, klopt. En waar ze dat uh, nu net uh, hebben geopend en uh, dat het weer helemaal clean is uh, nou, wat uh, de grond uh, betreft. En uh, een plekje dus voor het uh, jeugd, uh, jeugdverblijfplaats. Uh, en uh, ook tegenwoordig uh, waarschijnlijk weer voor uh, de asielzoekers, want die moeten daar ook gaan komen volgens mij. Op die plek? Op die plek. Oh. Want uh, Zandvoort moet nog uh, 95 uh, asielzoekers uh, kwijt. Als we oh, het ja. hebben over de spreidingswet. Ja. Maar uh, ja, er is uh, de raad nog niet helemaal over uit hoe ja. we daar uh, verder mee om moeten gaan. Want we hebben natuurlijk ook al uh, veel opvang van uh, Oekraïners in uh, Zandvoort uh, Nieuw-Noord. Nou ja, en uh, in september organiseert de gemeente nog een uh, bijeenkomst over die ontmoetingsplekken. Dus er uh, okay, nou, zal dan vast gaan... het een en ander over verteld worden. Dan gaan we meer informatie horen. Dankjewel. Ook uh, deze weer op de ZFM uh, na te lezen. Hè. En die is weer te downloaden in de Play Store. Helemaal gratis en voor niets. En luister je naar het geluid van Zandvoort en lees je ook alle berichten. En je kijkt even via de webcam via ZFM-live in de studio aan de Torweg 10A. Hier is het zomer. Op de manier, Thomas klinkt deze live versie heel raar eigenlijk. Ik weet niet wat ermee aan de hand is. Maar goed genomen met je telefoonrol. Daar lijkt het wel een beetje op. Dus we gaan even kijken of we dat kunnen veranderen. En de gewone versie van deze plaat kunnen draaien. Dan is die wat duidelijker ook. kan je met meer vermogen luisteren naar de radio. Was, ja. Uh, ja, mooi, dat kan niet eruit. Kepassa. Oh. Wil uh, je pasta aan mijn koptelefoon zit verkeerd. Kepassa, wat is een <laughs> beetje je koptelefoon? Dat komt door je petten waarschijnlijk. Ja, nee, dat draadje, dat denk ik. Oh, ja, ja, het is geregeld. Eén kanaal, twee kanalen. Ik hoor weer wat. Oh, Oké, okay, mooi. Wat zeg nou, je erop? Ja, de, <laughs> echt hè? Sorry. De evenementen, <laughs> want uh, je hebt een hele waslijst. Uh, van, uh, nou ja, ik heb het een beetje teruggedraaid zeg maar. Um, uiteraard staat alles op www.visitsandvoort.nl. Daar kan je alle evenementen zien. Uh, maar in ieder geval uh, dit weekend. Wellicht heb je ze al gehoord, erop. Maar de Zandvoort Summer Trophy. Uh, uh, Formule 4 wagens. De ADAC Prototypes. En uh, klassieke polides van de Equip uh, Classic Racing. En de Britse GB3 serie. Uh, die rijden dit weekend op het circuit. Ja, vanmorgen waren ze al duidelijk uh, te horen hoor. Dus uh, helemaal goed. Ja. Nou ja, mocht je nou nog kaarten willen hebben. Dat kan natuurlijk. Uh, kijk even op www.circuitzandvoort.nl dan uh, gaan we verder naar morgen, want uh, uh, morgen uh, keert de zomers uh, beachparty terug bij, op het Zuidstrand. Bij Mani Beach, bij Natarai. Natarai heet dat, Rob, Natarai. Voor het 20ste jaar op rij vieren bezoekers vrijheid, verbinding en muziek in een magische setting zee. De deuren gaan open om kwart over twaalf en het programma start rond 1 uur. De entree kost daarom 29 euro. En uh, dat is uh, all inclusive uh, qua toiletten, garderobben en de hele micmac. Uh, um, uh, voor tickets en de line-up kan je kijken op Naterai. En dat is met een J op het einde, punt info. Uh, die namen van die Strandpa worden wel steeds ja, ingewikkelder. We, het is echt niet beter. Vroeger was op. het gewoon uh, Strandpa View Paap en uh, ja, Strandpa View Kerkman. Ja, en uh, precies, noem maar op. Het is toch wel een beetje makkelijker. Of take 5. Nee, ja. Ja, nee, tegenwoordig moet je, moet oh, je echt... Uh, de de jou, meest makkelijke naam allemaal. Ja, heel makkelijk. Ja. Ja. Nou, ja. En dan valt lasse nog mee, Rob. Dat valt Talassa <laughs> nog mee, ja. Die uh, dat is heel bekend natuurlijk. Ja. Dus, uh. Uh, ja, gaan we door. Dan gaan we naar de volgende beachclub, uh, Rob. Ja. Mango's. Oh, die kennen we die wel. Die kennen we oh, wel. Een normale ik, naam, ja. ja. Uh, die hebben namelijk morgen een, een salsa-avond. Is dat wat voor jou, Rob? Eh, Salsa, nee, niet, echt niet. Nee, nee, nee, nee. Ik zat even het plaatje voor me van een Rob die aan het Salsa nee, is. Dat zie ik eigenlijk ook niet. Nee, komen. doe maar niet. Uh, gaat niet goed komen. Ja, dat begint om half acht. Um, dat is voor ervaren dansers, jong en oud. Uh, verzin het zo gek niet. Uh, kijk voor de info even op Mango's Beach Bar, daar staat alles op uh, uitgelegd uh, over hoe of wat. Dan gaan we even een sprongetje maken naar volgende week, Rob. Want jij had het er al een beetje over. Uh, uh, volgende week uh, staat het weekend vooral in het teken van dancing in the streets. Yes. Dat ken je wel, hè, Rob? Zeker weten. Mooi feest. Ja, vier verschillende podia's in de Haltestraat, Met live uh, muziek en DJ's waarbij de muziek uh, heerlijk door het centrum heen klinkt. Uh, dit alles uh, start rond 8 uur en is uh, gratis toegankelijk voor iedereen. Nou, mooi. Dus, dus uh, gewoon volgende week een groot feest. Uh, ja, zeker. Zeker weten, ja. nou toch is het mooi dat dat er nog steeds doorgaat, uh, al die feesten. Nou, Want, gelukkig. Uh, ja, de horeca die moet daar toch uh, flink in uh, investeren. Ja. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. De podia, de artiesten, de beveiliging en uh, noem maar op. Ja, daar komt en, er een hoop bij kijken. Allemaal heel uh, belangrijk tegenwoordig. En het blijft gewoon gratis. Nou, dat biertje, dat daar moet top. je dan net ja. iets meer voor betalen. Maar, uh, ja, maar het is wel... Ja, dan heb je wel een heel mooi feest. Dancing in the streets, volgende week zaterdag hier in Sanford. Me feel special. special no, heaven on earth if I can be with you. me are so I can't tell the truth. I can tell the truth. Ooh, I got so high. Die uh, plaat achter elkaar draait. Dan heb je even tijd om een sigaret uh, op te, te roken. Joris is de Shammy Love erachteraan. Het takes a little time. En dan ben je weer in de studio. Dat doe het, jij toch uh, helemaal niet meer. Na het roken van een sigaret, bij wijze van spreken. Oh. En uh, ja, dat uh, konden we ook altijd op het strand doen, maar daar zijn uh, veranderingen in. Nou ja, dat, uh, als het aan de gemeente Zandvoort ligt, willen ze daar ook vrije zones uh, gaan maken. En dat komt door uh, uh, juttersgeluk. Die heeft daar uh, laatste week, uh, in een week tijd, uh, ruim 4000 filters uh, van het strand afgetrokken. Dat is niet normaal, hè? Ja, ja het, is, het, is, het zou dus nog gaan om een proef. Uh, in Scheveningen is er ook mee geëxperimenteerd en uh, dat bleek een groot succes. Daar zijn inmiddels vier rookvrije zones. Uh, en er wordt ook verder niet uh, mee gehandhaafd of iets dergelijks, want dat wordt gewoon door middel van uh, een kunstwerk uh, aangegeven. Ja, waar die zones zijn. En weet je of de mensen zich er een beetje aan houden dan? Over het algemeen gaat dat wel aardig, ja. Oké, okay, nou. En ook uh, uh, Noordwijk is er ook mee bezig. Dus um, ja, en volgens Annemieke Boot van Jutters geluk uh, vervuilt één weggegooide sigaret du ruim duizend liter water. Niet normaal. Ja, en vogels en vissen die kunnen ze natuurlijk ook opeten... Uh, um, dus die ervaren natuurlijk ook de, de gevolgen van uh, hoe schadelijk uh, dat is. Het is eigenlijk gewoon een klein chemisch bommetje voor die beesten. Ja, nou ja vroeger deden we dat ook, weet je wel, als jonge lui, uh, sigaret opgeruikt oh, ja. en dan in zand uh, wegstoppen. Ja, en toen, we, toen wisten jullie waarschijnlijk natuurlijk ook nog niet wat de, de gevolgen van helemaal die zijn. Helemaal niet, daar uh, was nee, je ook daarop. helemaal niet mee bezig, En weet ja. je ook helemaal niet uh, op aangesproken of iets dergelijks. Iedereen deed dat. Ja. Maar tegenwoordig ja, nog heel veel uh, peuken die ze oprapen. Dus uh, van uh, juttersgeluk geluk. En uh, uiteraard uh, beach clean-up. Die uh, ja, doen het ook. dat ook. En, het is, uh, het ja? is trouwens wel nog onduidelijk uh, waar die rookvrije zon dan moet komen. Dat hè? was ze precies graag. vraag. Gaan, ja. Ja, ze, zijn natuurlijk, ze zijn nog bezig om, om te kijken, van, nou zijn er ergens hotspots? Uh, moeten we daar wat mee? Zeg maar? Dus het, het is allemaal nog in een beginnende fase. Het zou mooi zijn dat ze een stukje midden in het strand voor de rotonde bijvoorbeeld. Ja, Weet waar, je wel? Ja. ja Van ja. uh, Club 5 Zoiets, tot, ja. Uh, tot uh, 15. Ja. Zoiets. Ja, dat is een mooi stuk. Mooi stuk. En dat uh, proberen inderdaad uh, daar ook vrij uh, strand te creëren. Ja. Goed idee. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe dat uh, verder uh, gaat. Wel de bedoeling dat het uh, dit seizoen uh, nog begint of niet? Ik, dat durf niet te ik, ik denk pas voor volgend seizoen dat ze natuurlijk eerst uh, even moeten kijken hoe of wat uh, dat gaat uitpakken. En wat ze daarvoor moeten doen. Want ze moeten er natuurlijk ook wel het een en ander voor aanpassen. Qua en uh, weet ik het allemaal. Lijkt me ook. En uh, ja, als je dan een strandafgang uh, naar beneden gaat. Dat Moet je, het wel duidelijk zijn. Dat je ook een asbak uh, hebt waar je peuken peuk in uh, ja, achter kan laten en dergelijke. Voorbeeld. Ja, dus nou, helemaal wordt vervolgd. vervolgd en uiteraard houdt ZFM de luisteraars daarvan op de hoogte. In de jaren tachtig had je ook heel veel uh, nederpoppen uh, wat uitgebracht uh, werd. Eh, Hans de Boy was daar eentje van en uh, deze plaat kent iedereen wel. Hier is Annabel. Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen dan haalt ze het wel. Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon.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 Ze stond stil en keek om. Ze keek me aan, maar was nauwelijks verrast. Ik zei, hé, hey, waar moet je naartoe? Ze zijn naar het station. Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs. Ik zei, ja, nog één erbij. De loketist gaf tweemaal enkele reis. En wel, keek even op zij. Ik zei, ik heb je gevonden vandaag. Ik laat je nooit meer alleen. Reis je door naar Barcelona, of Praga. Reis je door naar het eind van de wereld, ik ga met je mee. Hé, hey. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Ja, volgens mij is deze plaats zelfs geschreven door Boudewijn de Grote. Ja, ja. <laughs> Ja, je kreeg Anna een, een beetje Hans op je boy. kop, hè? Je kreeg een ja, beetje op je ja, kop. Ja, nou ja, ik wist het inderdaad niet, Jaap. Dank je wel voor deze info. Maar <laughs> uh, ja, dus uh, nee, uh, Badwijn de Groot heeft hem zelf ook uitgebracht, hè? Die plaat, uh, ja. Annabel, Maar uh, met uh, Hans de Boy werd het een hele grote hit. Hans de Boy trouwens, even voor uh, Jaap. Ja. Die is uh, verleden jaar gestopt uh, met uh, optreden op het uh, podium. Want hij had uh, veel fysieke klachten en uh, had er de conditie niet meer voor om nog uh, zich uh, vol te geven op het uh, podium. Helaas, uh, dus uh, op 67-jarige leeftijd uh, is hij gestopt uh, met, uh, met zingen. En dat is uh, ja, toch wel redelijk vroeg. Boudewijn de Groot uh, die ging wel wat langer door, uh, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, is toch wel wat vrij vroeg uh, gestopt. Maar ja, gezondheid, uh, dat uh, speelt daarbij een rol. He? En dat is ook het belangrijk. dat zijn mooie woorden. Hier is Lola Young. minus four degrees. Jan op de Zandvoortse Radio met uh, Messi. Lekkere single uit uh, de hitparades uh, van dit moment. Gaan we gaan op naar het nieuws en weer van uh, 4 uur, Thomas. Ja. En uiteraard straks ook uh, gaan, we, gaan we naar Zolder. Wat moeten we nou op Zolder doen? Heb je daar dingen verstopt of zo uh, op Zolder? Nee, Moet je even naar vragen. Op Zolder is uh, Rennel Lozen met uh, ITCC... En met de Pit Report. Dus, uh, ze rond en bij kwart over vier gaan we hem proberen te bellen. En Te praten overal uh, rodels rond. Om uh, Max en zijn vader. En uh, Christian Horner en uh, Mercedes wel of niet. Jo, gaat het allemaal straks horen en bangen. Spannend. De laatste uur, kwart over vier. Hou de radio daar aan. Hier street like a lady. We'll uh -huh.